4 uur. NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. Wie wordt gekozen tot het beste raadslid van Nederland? De uitslag van die verkiezing wordt op dinsdag 20 maart tijdens een speciale uitzending van Omroep WNL op deze zender bekendgemaakt. Maar straks krijgt u van ons de tussenstand. Nu eerst het NOS-journaal van 4 uur. Ember Bransen.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 Voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Nikki Verstappen... is veel animal, meldt de website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt het DNA ingezameld via het wangslijm. 21.500 mannen hebben daarvoor een oproep gekregen. En op de eerste dag is het bij de afname al erg druk. De elfjarige Nikki Verstappen werd 20 jaar geleden... op de Heide dood aangetroffen. Het is nog steeds niet duidelijk wat er is gebeurd. En bij de massa-start-schaatsen op de Olympische Spelen... heeft Koen Verwij brons gewonnen. Het goud ging naar de Zuid-Koreaan Lee. Het zilver was voor de Belg Bart Sphinx. Eerder vanmiddag was de vrouwenfinale. Daar pakte Irene Schouten het brons. De Japanse Mio Tagagi was de snelste. Nederland heeft nu twintig schaats- en shorttrackmedailles. Acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Het weer volop zon, maar ook wat wolkenvelden en een stevige oostenwind. Het is een graad of vier. Vannacht matige vorst.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 Maar spijker. Goedemiddag. Hoe maken we onze grote steden weerbaarder? Bijvoorbeeld tegen inmenging vanuit het buitenland of tegen radicalisering? Het CDA heeft een plan en Christine Zandberg, raadslid voor die partij in Rotterdam, komt er zo over vertellen. En WNL-verslaggeefster Linda Geerdink, die heeft alvast de schaatsen uit het vet gehaald... en is op de ijsbaan in Alkmaar. Dan misschien zijn het niet je eigen schaatsen, Linda. Moeten we jaloers op je zijn? Jazeker Margreet, het is hier fantastisch. Het zonnetje schijnt, er zijn marathonschaatsen aan het oefenen... voor eventueel natuurijs wat eraan zit te komen. En hier zijn ook heel veel jonge kinderen aan het schaatsen. Wat is er nou zo mooi aan het schaatsen? Nou, omdat er uh, altijd zo, uh, hoe moet ik het zeggen omdat het zo op ijs is. En ijs maak je niet vaak mee. Vooral geen natuurijs. En dan is het ook nog het mooiste om op natuurijs te schaatsen. Ja, en dat hopen we natuurlijk de komende dagen te gaan bereiken. Want dan daalt het kwik nog verder onder nul. Nou, we hebben straks het tot uitgebreide het. weerbericht na half vijf. Dankjewel, tot later Linda. Wilt u meepraten? Dat kan via hashtag WNL. Of via apenstaatje WNL op zaterdag. Nu eerst het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. U hoorde het ook al van Ember Brandsen net in het NOS-journaal. De verklaring van militair Marco Kroon blijft maar vragen oproepen. Het OM doet onderzoek naar Kroon. Die zegt dat hij in Afghanistan werd gegijzeld... en daarna een tegenstander heeft doodgeschoten. Experts twijfelen aan zijn verhaal. Journalist van de Telegraaf Olaf van Jolen reconstrueert. Met name een aantal details over die missie zeggen... Uh, aan de ene kant dat wat hij verklaart dat dat plausibel zou kunnen zijn. Uh, bij die missie gingen militairen alleen ook op pad. Gekleed in burger. Dus ja, dat zou het mogelijk kunnen maken wat hij vertelt. Dus dat hij, iemand, uh, dat hij door iemand gegijzeld is zonder dat mensen dat doorhadden... en dat hij ook iemand heeft kunnen doden zonder dat anderen het doorhadden. Tegelijkertijd, de mensen die wij hebben gesproken, die zeggen van... ja, maar tijdens die missie kon je nooit langer dan een half uur alleen weg zijn... zonder dat mensen wisten waar je uithing, want er werd er alarm geslagen. Dus dat haalt zijn verklaring toch alweer een stukje naar beneden. Deze week is het mogelijk om te kijken in de tuin van Paleis Soesdijk. En het terrein is nooit eerder geopend voor het publiek. We horen woordvoerder Anna Schaapman. Op het moment dat je door het poort heen gaat... we hebben griezen die, uh, die het publiek begeleiden... dan voel je dat je op een plek komt waar nog niet veel mensen geweest zijn. Het eerste is het sportpaviljoen. Het sportpaviljoen is in 1937 aan de koningin geschonken... Uh, ...door de Nederlandse sportjeugd. Verder is er een, een tennisbaan, er is een zwembad en er is een prachtig mooi terrein... ...waar je enorm goed kan ontspannen en genieten van al het mooie wat de tuin te bieden heeft. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... organiseert de omroep WNL samen met de Volkskrant... en het campagnebureau BKB... de verkiezing voor het beste raadslid van Nederland. Op besteraadslid.nl kun je je favoriete raadslid nomineren... en er kan al gestemd worden. In de voorgaande edities wonnen SP-politicus Ron Meijer. Inmiddels is hij voorzitter van zijn partij. En ook Jan Paternotte. Inmiddels is hij kamerlid bij D66. Aan de telefoon is Thomas Drissen. Hij is strateeg bij BKB. Dag, Thomas. Goedemiddag. Hoe verloopt de campagne voor beste raadslid? Nou, tot nu toe zijn we, uh, of nou ja, zojuist zijn we de 18.000 stemmen gepasseerd. Nou, uh, dus dat is hartstikke mooi. Dat lijkt mij ook, ja. Weten we ook al uh, wie er bovenaan staat? Is dat al te zien? Uh, nou ja, op, op dit moment, maar uh, je kunt nog tot 7 maart stemmen voor de eerste ronde. Maar op dit moment is uh, een lokale politicus van uh, DENK... Uh, in Venendaal die staat nog momenteel op nummer 1, met uh, ruim 2100 stemmen. Kijk aan. Je uh, zegt, er is een eerste ronde. Hoe werkt het precies, tot 7 maart? Nou, het is een uh, zorgvuldige procedure. Uh, dat bestaat eigenlijk uit drie rondes. De eerste ronde is zoveel mogelijk nominaties uh, ontvangen. Er zijn, uh, Nederland ke kent ruim 8000 raadsleden. En we hopen natuurlijk dat alle lokale parels genomineerd worden tot, uh, tot en met 7 maart. En de raadsleden met de meeste stemmen, die genomineerd worden, die worden uh, beoordeeld door een vakkundige jury... En die kijkt naar, is het raadslid effectief? Dat, dus uh, heeft het veel voor elkaar gekregen in de gemeentelijke politiek? Uh, maar daarnaast ook, is het raadslid integer? Dus staat het te boeken als betrouwbaar? En tenslotte, uh, is het raadslid ook uh, uh, zichtbaar geweest? Dus communicatief en ik kan het campagne voeren? Nou, en daaruit uh, wordt dan een, een top 10 samengesteld door uh, de jury. En dan moet de, de top 10 uh, echt voor zichzelf gaan strijden. Zoveel mogelijk stemmen binnen, binnenhalen via de site besteraadslid.nl en uh, ja dan wordt er uh, uiteindelijk uh, op uh, 20 maart dan maken we bekend wie uh, het beste raadslid is uh, geworden van Nederland nou, ik hoop dat er nog heel veel mensen uh, gaan stemmen dankjewel Thomas Drissen dus tot 7 maart kan het nog besteraadslid.nl bij mij in de studio is inmiddels aangeschoven Christine Zandberg van het CDA in Rotterdam, welkom leuk hier te zijn, dankjewel en uh, ja, natuurlijk ben je, bent u ook een campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezing. Wie, wie zou er volgens u in Rotterdam die uh, titel verdienen, beste raadslid daar? <laughs> in Rotterdam. Ja, ja, dan kies ik natuurlijk voor mijn eigen fractievoorzitter, Christine Eskes. Nou, gelijk, gelijk heeft u. En is er nog een reden voor? Uh, ik vind dat zij het ontzettend goed doet als raadslid. Ja. Nou, dat, dat, dat alleen al. De reden waarom u zit is, u heeft een plan. Niet alleen voor Rotterdam, maar ook voor andere grote steden. Een plan om die steden weerbaarder te maken. Is dat zo hard nodig? Ja, dat is zeker heel hard nodig. En wij willen daarom dat in de volgende collegeperiode... er een programma komt, Weerbare Stad... Rotterdam is een stad met heel veel verschillende inwoners. Een diversiteit die kenmerkt onze stad en dat koesteren wij ook. Maar de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid die zijn voor het CDA van enorm groot belang. Echter, de vrijheid uh, moet ook niet misbruikt worden. En dat op dit moment wordt de stad wel bedreigd door gevaren van buitenaf en van binnenuit. Denk aan de misbruik van onze vrijheden door radicale figuren of radicale organisaties. Maar ook inmenging en beïnvloeding door buitenlandse overheden, zoals bijvoorbeeld Turkije. Ja, en um, wat zou u daartegen willen doen? Ja, wij willen dit aanpakken. Dat willen we eigenlijk doen middels drie lijnen. Eén is de aandacht voor waarden en normen. Twee, de aanpak van radicalisering en opruiming. En als derde de aanval op buitenlandse inmenging. Ja, dat klinkt natuurlijk heel goed. Uh, doe maar even iets aan normen en waarden, maar hoe zou u zomaar de normen en waarden van, de, van burgers in, in, in dit geval Rotterdam uh, kunnen veranderen? Nou, ik denk dat daar wel een aantal maatregelen voor te nemen zijn. Allereerst zouden we de rechtsstaat dichterbij kunnen brengen door bijvoorbeeld de actieve betrokkenheid van wijkagenten... op. Basisscholen. Wat? Kan dus een agent op school, net als in Amerika? Ja, dat ja? hoeft helemaal niet dagelijks, maar dat er wel frequent contact is op jonge leeftijd met de rechtsstaat. En deze wijkagent kan dan ook als een soort vertrouwenspersoon bijvoorbeeld gaan fungeren. Dus niet om te intimideren, maar juist om vertrouwen te Precies, wekken. dat is het idee. Precies, ja. En om dat contact te bewerkstelligen tussen uh, nou ja, jonge kinderen en de rechtsstaat. Dat is dus al nodig. Op basisscholen is dit al een probleem dan, normen en waarden? Nou, ik geloof erin dat uh, heel veel dingen... Uh, zo preventief mogelijk aangepakt moeten worden. En door dat op jonge leeftijd te doen... Uh, kan dat, denk ik, uh, ontzettend veel opleveren. Goed, dus, dus heel jong beginnen. In, in dit geval uh, met een wijkagent op de basisschool... waar, waar het gaat om uh, normen en waarden. En, en de aanpak van radicalisering, opruiing. Nou, het is ook niet nieuw, dit probleem in uh, Rotterdam. Wat is, er, wat is er nieuw aan het plan? Nou We willen nou een aantal dingen... Allereerst uh, vinden wij het belangrijk dat de online slagkracht versterkt wordt. Het internet is geen vrijstaat, maar is onderdeel van de samenleving. En daar mogen best wel drempels op geworpen worden. Het hoeft niet allemaal normaal te zijn om allerlei lelijke dingen... maar online uh, neer te gooien, mensen te beledigen. Maar ook het uh, boycotten van haatpredikers. Uh, daar moet een gebiedsverbod voor worden opgelegd. Het instellen van bijvoorbeeld een meldingsplicht. In Den Haag heeft de burgemeester dit ingesteld. Dat is heel succesvol. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten verouderd is. Er is sprake van uh, nou ja, heel veel moderne technologie. En die veiligheidsdiensten die mogen je niet op achterlopen. Dus nee, ook dus zij ik... moeten beschikken over moderne middelen. Dus u hoopt dat het bij dat uh, referendum, die, we helemaal niet die ze helemaal niet serieus hoeven te nemen... maar toch dat dan de uitslag zou zijn dat uh, de meeste mensen de zeg maar, slepenwet... want zo heet het toch in de volksmond, uh, dat ze daarvoor kiezen. Ja, dat hoop ik zeker, want de huidige wet is gewoon enorm verouderd. En daar, daar is gewoon een nieuwe wet voor nodig die past bij deze tijd en bij de moderne technologieën. Ja, en natuurlijk dan ook personeel die snapt hoe ze het moeten aanpakken. Uiteraard, ja. ja. En, en is daar Rotterdam ook van doordrongen dat dat nodig is om het juiste personeel bij bijvoorbeeld politie en justitie te hebben? Ja, ja, ja. Um, vorig jaar hebben wij natuurlijk gezien... dat uh, de Turkse gemeenschap zich uh, roerde in uh, Rotterdam. Dat heeft uh, heel Nederland uh, gezien. Mm -hmm. um, ho hoe staat het daarmee op dit moment? Met, met de... is, is, er, is, er, is het rustig rond deze groep in uh, Rotterdam? Nou, er zijn heel veel uh, spanningen. En soms komen die wat naar boven en soms zijn het onderhuidse spanningen. Maar ze zijn er wel nog steeds. En dat maakt ook dat wij vinden dat er een aanval moet komen... op die buitenlandse inmenging. Uh, bijvoorbeeld ook die kliklijnen. Nou We kennen allemaal uh, het verhaal. Het een, een kliklijn is een meldpunt waarop personen met kritiek... op bijvoorbeeld Erdogan gemeld kunnen worden. Maar dat uh, zijn ook mensen die bijvoorbeeld een bericht liken... waarin uh, kritisch gedaan wordt op Erdogan. Het is natuurlijk bizar dat dit soort mensen dan uh, gemeld worden... met enorm grote gevolgen voor die personen. We hebben dat natuurlijk lokaal ook meegemaakt... met ons raadslid uh, Touran Yazier, ja, die uh, helaas... Ja. Ja, bedreigd is en ook tijdelijk zelfs heeft moeten stoppen met zijn raadswerk. Ja, dat is heel ernstig. Maar ik stel me even voor dat iemand een like geeft op zo'n zo kliklijn. Wat zou de gemeente Rotterdam dan kunnen doen daartegen? Nou, wij vinden dat dat uh, enorm hard moet worden aangepakt. Ondermijning van het Nederlandse rechtssysteem... dat moeten we gewoon absoluut niet willen tolereren. We moeten staan voor een actieve opsporing. Waarom zouden we het pikken dat er mensen worden uh, aangemeld... die een bericht lijken omdat er uh, kritisch gedaan wordt... op een uh, leider in Turkije? Ja. Dat is toch te bizar voor woorden. Uh, uh, actueel is uh, dat uh, het Kamerlid uh, Kuzu van Denken uh, zich in uh, Turkse media heeft uitgelaten over Nederlandse collega's, ook van uh, Turks of Koerdische ja. komaf. Mm -hmm. Die de Armeense genocide willen erkennen. Dat ligt uh, heel gevoelig. Hij verwijt hen dat ze zieltjes willen winnen en roept uh, ze op om, uh, om, om kleur te bekennen. Maar ja, kleur bekennen, dat klinkt natuurlijk heel neutraal, maar dat, dat is het natuurlijk niet. Nee, ik, ik vind het echt. Uh, ronduit bizar. Het stemgedrag van politici met een migratieachtergrond... die wordt veroordeeld. Ik vind het eigenlijk gewoon ook discriminatie. Raadsleden beoordelen op een etnische achtergrond... omdat dit hun stemgedrag zou bepalen. Vijf Kamerleden worden op dit moment weggezet... als dat ze tegen Turkije zijn. Die worden in Turkije op een website neergezet als landverraders. Hoe bizar is dit? Ja, en, en ook nog gevaarlijk misschien voor hun familie. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen Precies. in de cel beland. Ja, ja. ja. ja en ik vind, ik vind het echt uh, ronduit bizar dat uh, meneer Kooze in dit geval roept dat politici met een migratieachtergrond duidelijk moeten laten zien aan wiens kansen zijn. Dat is echt pure polarisatie. Ja. En dat, ja. Uh, u zou willen dat dat uh, dus in heel Nederland niet kan, niet alleen uh, in die grote steden. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd heeft. heeft is juist Nederland op de vingers getikt. Want die probeert de bijstandsfraude in Turkije tegen te gaan. Nederlandse bijstandsfraude. Die kijkt van wat hebben ze daarvoor bezittingen... en is dat niet in strijd met onze regeltjes. Maar dat zou juist discriminerend zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat echt van een uh, totaal andere orde. Wat, uh, wat de Denk op dit moment doet... en wat meneer Kuzu in persoon op dit moment doet... is het veroorzaken van conflicten en het versterken van tegenstellingen. Terwijl ik echt vind dat een kerntaak van de politiek is... om juist die kloven te overbruggen. Dus ik vind dat echt van een heel andere orde. En ik vind dit uh, echt heel ernstig wat hier gebeurt. Ja. Nou, u uh, wil in ieder geval een andere wind laten waaien in die grote steden. Uh, grenzen stellen voor weerbare samenleving, zo heet het uh, pamflet. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Positief, positief. De andere uh, steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht... die scharen zich ook achter dit uh, pamflet. Dus daar ben ik erg uh, blij mee. Ook andere partijen dan het CDA? Nou, uh, ik heb hier de uh, primeur om met u hierover te spreken. Dus ik heb op dit moment nog geen andere partijen gesproken. Dus dat zal uh, later deze week volgen. Maar ik heb er uh, alle vertrouwen in. En ik begrijp zelfs dat, uh, dat u ook nog wilt samenwerken met het buitenland. Dat klopt, ja. Ik denk dat, uh, en dat zal ook, uh, is ook een van de punten in ons pamflet... dat uh, het starten van een samenwerking met een Duitse stad... Duitsland uh, is op dit gebied veel verder. Die zijn veel strenger met het verbieden en optreden... tegen radicale organisaties. En ik denk dat wij uh, daarvan kunnen leren. Kijk aan. Uh, hartelijk dank, Christine Zandweg, CDA-raadslid in Rotterdam... voor de uitleg. Ja, de temperaturen die duiken, uh, s'nachts onder het vriespunt schijnt. En dus uh, wordt er al geschaatst. Ja, nog niet volgens mij op uh, natuurijs uh, op grote schaal, Maar er wordt al wel geoefend op de ijsbaan in Alkmaar bijvoorbeeld. En uh, Linda Geerdink, die doet mee. Kijk, ik heb de stoute schaatsen aangetrokken, maget, Dus ik ben op dit moment ja. op de ijsbaan. Dus ik hoop dat alles goed gaat en ik niet onderuit ga tijdens het interview. Ja. Jos Bruins, uh, schaatsliefhebber. Ja. Wat is er nou zo mooi aan het schaatsen? Wat bezielt ons Nederlanders? Ja, praat je over natuurreis dan, hè? Nee, we zijn nu natuurlijk oh, even op uh, kunsthuis aan het schaatsen. Ja, ja mooi van schaatsen. Relatief weinig kracht, weinig uh, energie. Heel economisch vooruit kunnen gaan. Dat is het mooie schaatsen. En met dit weertje erbij? Met? Met dit weertje erbij... Met dit weertje erbij dan krijg krijgen, dan begint het te kriebelen. Dan begint het te kriebelen. En dan denk je alleen maar aan natuurreizen en wat er komen gaat. Ja, want de temperaturen gaan nog verder dalen, onder ondernieuw. Bereid je je daarop voor op dit moment? Nou, uh, vanmorgen om uh, 7 uur liep ik in de polder. Echt waar. En toen heb ik gekeken hoe de polders erbij lagen. En, en hoe lagen ze erbij? Ik zag overal nog wakker. Dus uh, ik verwacht niet dat wij in Noord-Holland uh, voor uh, donderdag kunnen schaatsen. Er wordt verwacht, voorspeld, dat er misschien dinsdag een marathon op natuurijs zou kunnen nou, worden geschat. Dat geschaderd. zou kunnen, want uh, als jij een ondergelopen stuk land hebt... of je hebt een uh, natuurijsbaan... dan praat je over uh, een laagje ijs van 10, 20 centimeter. En daar kan het al heel snel op. Maar als jij de polder in wil... en je wil uh, een tochtje maken van kerktoren tot kerktoren... dat gaat nog niet lukken. We nou, dus gaat ze nu op kunstijs? Wat is nou het verschil tussen kunstijs en natuurijs? Wat... Nou, het grappige is, we dus gaat ze nu op natuurijs? Ja, ondergespoten natuurijs. Juist. Nee, maar nu vriest het. En het voel je ook aan het ijs, want als het normaal is normaal gesproken een kunstijsbaan uh, in, in uh, doi die is vele malen stroever als dat het ijs nu is, omdat je op natuurijs gaat. De machines staan nu uit. Maar het blijft natuurlijk wel een kunstijsbaan. Wat, wat is nou mooier om echt in de natuur te kunnen schaatsen? Nou, dat is het geluid van ijs. Dat is het, al sowieso het mooie. Als je uh, ijs hoort uh, uh, zingen, zeg maar, dat is een fantastisch geluid. Sorry, zingen? Ja, het ijs dat geeft hoge tonen op het moment dat jij er overheen gaat. En dat knast en dat knettert. En uh, ja, dat, uh, daar droomt de schaatser van. Ja, je bent ook net terug van de Wijsensee. Dat is de alternatieve Elfstedentocht. Hoe was dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Maar uh, als ik eerlijk moet zijn, is het niet te vergelijken met natuurreizen in Nederland. Hé, nee, wat dan? Nou ja, in Nederland schaats je over een laagje ijs van 8 centimeter. En daar schaats je over een ijs van uh, 42 centimeter. En dat, dat maakt dus alleen nog uh, ja, wel mooi geluid als het echt hard vriest. Maar niet te vergelijken met wat het in Nederland uh, doet... als je over uh, 6, 7, 8 centimeter uh, ijs gaat. Nou, wij gaan hier nog eventjes lekker door met schaatsen. Dan kan ik me daar nu even op concentreren voordat ik onderuit ga. Uh, er zijn hier gezinnen, families, marathonschaatsers. Iedereen is hier aan het trainen... en verheugt zich op een marathon op natuurreis de komende week. Ja, Lydell Multiply, dit is WNL op zaterdag. Iedere week vragen wij een van onze commentatoren... naar zijn of haar mening over het nieuws van vandaag. En vandaag is dat de politiek commentator van Elsevier Weekblad. Siep Dag dag Siep. Hey, goedemiddag. Wat is je opgevallen? Er is natuurlijk heel veel opgevallen. Maar uh, er is een iets opgevallen waar niemand het over heeft. En wat wel heel erg belangrijk kan zijn voor nu en later. Nou, dan ben ik en al dat... heel benieuwd. Nou, kijk eens. En, en dat is misschien voor de insiders niet eens echt nieuws... maar dat is de instelling van een club mensen die het nieuwe energieakkoord op gaan stellen. Je, moet, je weet, we hebben zeven, jaar, zeven maanden lang een uh, onderhandeling gehad... over het regeerakkoord. Ja. Maar misschien, misschien wel het allerkostbaarste onderdeel... gaat nu pas uitgewerkt worden. En dat gaat over de Nederlandse klimaatdoelen. Je weet wel, Parijs, en Brussel, en Rio... en al die klimaatdoelen die we uh, als Nederland hebben ondertekend. En uh, net als vijf jaar geleden is er toen, een, uh, is een, wat er nu ook weer, een club ingesteld... die al die tientallen miljarden die wij als burgers gaan ophoesten... voor het klimaat, gaan verdelen. En in die club, daar zitten dan... de vorige keer zaten er iets van veertig bedrijven en actiegroepen... en allerlei belanghebbenden in. En nu zijn het er nog meer, misschien wel vijftig, zestig of zeventig. En die worden weer geleid door vijf politici. Of oud-politici. Onder leiding van Ed Nijpels, die deed dat de afgelopen jaren ook. Ed Nijpels van de VVD. En wat je zo mooi kunt zien is welke partijen er te doen in Nederland. Want die partijen hebben allemaal iemand afgevaardigd... tussen de uh, om die, dat energieakkoord en die tientallen miljarden te verdelen. Met andere woorden, uh, dus niet de, de zeg maar, groen-links, groen niet de oppositie? Nou, grappig genoeg, wel groen-links. Ah. Ja? Dus wat je ziet, is, het is de VVD, de Nijpels, het is de CDA... Het is, uh, even kijken, de PvdA natuurlijk. Gewoon de oude macht, zou je kunnen zeggen. Plus D66, want dat is ook een beetje oude nieuwe macht. Maar ook GroenLinks. Maar dus, wie, maar wie uh, had je dan verwacht? Of wat vind je er opmerkelijk aan? Nou, wat ik er opmerkelijk aan is, is dat het een bevestiging is. Kijk, ik ben het niet helemaal eens met de analyse van Thierry Baudet... dat we, wat, wat zegt hij, een partijkartel hebben, geloof ik. Ja, maar, dat is zijn woord. Maar toch op zekere hoogte bestaan het wel. Dat was wat en, je dacht uh, toen, je dit, toen je dit las. Dacht nou, je, inderdaad, het, het partijkartel. Had, kijk, het houdt maar wat langer bezig. Ik schrijf... Veel en analyseer veel over de lobbycratie die Nederland is. En als we nou in één week meemaken dat het referendum wordt afgeschaft, en dit lobbykartel wordt van, van betrokkenen, hè? dat zijn allemaal mensen die belang hebben bij het binnenhalen van miljarden uit de klimaatdoelen. En degene die moeten betalen, dus jij en ik, zitten daar niet. Dus de kiezers zitten er niet. En vijf jaar geleden hebben we ook gezien betrokkenen regelen onder elkaar waar die miljarden heen gaan, of het dan werkt of niet. En het gebeurt nu weer. Dus degene die moet het betalen zit het er niet. Degene die te gaan ontvangen, die zit het er wel. En wie, wie zou er erin hebben moeten zitten voordat je, zodat jij deze kritiek niet zou hebben? Uh, nou ja, ik vind om te beginnen dat dat eigenlijk helemaal niet geregeld moet worden door betrokkenen. En ook niet door lobbykraten als oud-politici. Daar hoort of de regering over te gaan als uitvoerende macht... of de Tweede Kamer als onze, onze volksvertegenwoordiging. En het deugt niet, zoals vijf dagen al gebeurd is en nu weer gaat gebeuren... dat de belanghebbenden onder elkaar een deal gaan maken... die als vet accompli, als verdomme feit, wordt gepresenteerd door de regering... en de Tweede Kamer kan hooguit, als we al gelegenheid krijgen, tekenen bij het kruisje. Nou wil uh, Wiebes ook een, een grote vervuilende bedrijven bij die onderhandelingen betrekken. Um, Zo is dat. En hoe sterk is hun onderhandelingspositie? Geweldig sterk. En dat was al bij het regeerakkoord. Uh, verrassenderwijs bleek dat het kabinet wilde nog ambitieuzer zijn met het klimaat dan andere landen. En dat lossen ze op door bijna 40% van die klimaatdoelen te laten halen. Door het CO2 niet, niet te voorkomen dat er CO2 wordt uitgestoten, maar de CO2 onder de grond te stoppen. Bedrijven die daar geld aan verdienen, of die daardoor uh, niet in de problemen komen met de CO2... die hebben het geweldig goed gedaan tijdens de regeerde korte En het geldt met name voor Shell in Rotterdam in omgeving. Het geldt met name voor een kunststoffabriek in Slijfskil. Het geldt voor de hoogovers. Al die bedrijven ontsnappen aan de klimaatdoelen doordat ze CO2 kunnen blijven produceren. Maar die worden vervolgens onder de grond gestopt en als een beetje meezit verdienen ze daar ook weer geld aan. Terwijl het zijn de bedrijven die voor het grootste deel van de CO2... Uh, verantwoordelijk zijn in plaats van de burgers? Ja, nou ja, dat, ja dat kun je in, in, in grote lijnen zeggen. Uh, maar die, al in het regeerakkoord is uh, geregeld, net zoals het afgelopen vijf jaar geleden... het vorige wordt ook zo was... de betalers zijn de burgers en de veroorzakers zijn ja, in eerste plaats... de bedrijven, maar ook transport, uh, landbouw en dat soort zaken. Nou, al die belanghebbenden... Die zitten er wel in. En er zitten inderdaad ook actiegroepen in. Maar ja, die hebben wij niet gekozen. Dat zijn ook particuliere organisaties. Nou, goed dat jij ons even de ogen opent. Dank je wel voor dit moment, Siep. Ja, straks ben je weer te horen als opiniemaker... bij WNL Opiniemakers vanaf 6 uur op deze zender. Andere ja. gasten zijn dan... Dus heel graag tot later, Siep. Dank je wel. Oké, okay, dank je. Andere gasten zijn dan de fractievoorzitter van D66... in het Europees Parlement, Sofie Veld, en gemeenteraadslid op Urk, Willem Foppen. Uh, straks in Limburg het grootste DNA-verwantschapsonderzoek uh, ooit. En wij gaan daarover praten met Lex Meulenbroek. Hij is onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Dat en meer na het NOS-journaal van half vijf. NPO Radio 1. met. Amber Bij bombardementen op de Syrische enclave Oost-Ghouta zijn vandaag zeker 29 mensen omgekomen. Na een week van intensieve aanvallen stijgt het totale dodental tot boven de 500, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Volgens die bron worden de bombardementen uitgevoerd door de Syriërs en de Russen, maar Rusland ontkent direct betrokken te zijn.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 En veel animo voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Nikki Verstappen. Zo meldt de website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt het DNA ingezameld. 21.500 mannen hebben een oproep gekregen. Dankjewel, Ember Brandsen. Nou zeg ik het goed. <laughs> ja, misschien komt het door de schaatskoorts hoor. <coughs> Gerrit Hiemstra. Tenminste, ja, daar hopen we op in Nederland. Ja, daar hopen heel veel mensen op. Maar uh, daar, is nog, uh, eigenlijk, daar kun je nog niks mee. Want uh, er is vrijwel nog geen ijs. Ik ben toevallig vandaag nog even uh, wezen kijken bij Loosdrecht. Maar uh, daar zwemmen de eentjes nog volop in het water, hoor. Ja, ik zag wel borden staan met uh, pas op onbetrouwbaar ijs, maar het is nog gewoon water. Uh, er ligt daar vrijwel geen ijs. En dat komt voornamelijk doordat de temperatuur nog uh, flink hoog is. Overdag nog zo'n uh, 3 tot 5 graden. Vandaag in ieder geval. Veel wind ook. En natuurlijk de zon, die nog heel veel doet. Um, het is wel zo dat het geleidelijk wat kouder wordt. Vannacht gaat het natuurlijk weer vriezen. Het wordt min 5 tot min 7, Aan zee min 3. En morgen begint de dag zonnig, maar later krijgen we vooral in het noorden meer bewolking. En dan kan er in het noorden ook lokaal wat sneeuw gaan vallen. Dat zijn sneeuwbuien die vooral boven de Oostzee ontstaan en onze kant op drijven. Um, maximum temperatuur wat lager dan vandaag. Uh, 0 of plus 1. En de wind is iets minder sterk dan vandaag. Morgen windkracht 3 tot 5 uit oost tot noordoost. Dus dan kan er wel wat aangroeien? Er kan wel wat aangroeien, maar ja, zolang die wind nog zo sterk blijft dan is het toch lastig. Na morgen wordt het gelijk wel iets kouder, dus de kansen nemen wel toe. Uh, overdag 0 graden, s'nachts min 6 à min 7. Uh, maandag en dinsdag beide dagen in het noorden kans op wat sneeuw. Uh, woensdag en donderdag overdag min 2. En s'nachts dan matige en lokaal wellicht strenger vorst. Dan kan het wel eens een keertje min 10 aantikken. Vrijdag ook nog koud, maar vanuit, vanuit het zuiden kunnen we dan alweer wat sneeuw krijgen. Dus het is allemaal, ja, het zou kunnen, maar het is ook kans op net niet. Oké, okay, nou, we blijven het heel spannend vinden. <laughs> Dankjewel voor nu, Gerrit Hiemstra. Keersinformatie is er ook, in het Passet. Ja, met de file door een ongeluk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld nu 20 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht. En het treinverkeer tussen Haarlem en Leiden is flink ontregeld. Rijden daar geen treinen na een aanrijding. Het zou rekening met veel vertraging. De Olympische winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is een Donke-Olympic. Olympisch nieuws met Geo Lippen. Nederland heeft de Olympische Spelen van Pyeongchang afgesloten met 20 medailles. Op het laatste onderdeel waar Oranje in actie kwam, de Maasstaat, werden nog twee bronzen medailles weggekaapt: Irene Schouten bij de vrouwen en Koen Wij bij de mannen. De bondscoach, Geert Kuiper kan goed leven met het resultaat. Je weet dat dit een koers is die je ook net zo goed kan verliezen. Dus, uh, en een beetje ook de manier waarop. Ik denk dat we goed het plan hebben kunnen ontvouwen, ontvouwen uh, om dit te rijden.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 Een medaille in de sneeuw zat er deze winterspelen niet in voor Nederland. Vannacht kwam de laatste kandidaat in actie, Michelle Dekker. Op de parallel reuzeslalom kwam ze net iets tekort voor een plekje in de achtste finales. Het goud was uiteindelijk voor de Tsjechische Esther Ledecka, Die eerder ook al goed was voor goud op de Super G bij het skiën. En de Japanse vrouwen hebben brons veroverd bij het curling. In de troostfinale werd Groot-Brittannië met, Groot met 5-3 verslagen. Morgen is de finale die gaat tussen Zweden en de verrassing van het toernooi Zuid-Korea. En de Russische bobsleester Nadezhda Sergejeva is uit de uitslag van de Olympische Spelen geschrapt. Dat heeft het sportarbitragehof Kas laten weten. Ze heeft bij een dopingcontrole positief gereageerd op het middel Trimetazidin. Ze eindigde in de tweemansbob op de twaalfde plek, maar ze raakt deze klassering nu kwijt. Sergejeva is daarmee het tweede officiële dopinggeval binnen de Russische ploeg. Die onder Olympische vlag aan de Spelen meedoet. Eerder was er een positieve test van curler Alexander Krooselnitsky, die zijn bronzen medaille moest inleveren. DNL op zaterdag. Maar Geet Spijker. En welkom terug. Komende week begint een nieuw seizoen van het televisieprogramma Dream School... waarin bekende Nederlanders schoolverlaters... vroegtijdige schoolverlaters... proberen te inspireren toch iets van hun leven te maken. We spreken zo met de ex kicksboxer Lucia Rijker... die de drop-outs in het programma gaat begeleiden. En WNL-verslaggeefster Linda Geerdink... die heeft de ijzers ondergebonden op de schaatsbaan in Alkmaar. We spreken er zo. Wilt u meepraten? Dat kan dat via Twitter. Hashtag WNL of Aapstaatje WNL op zaterdag. Het is twintig jaar geleden dat de destijds elfjarige Nikki Verstappen dood werd aangetroffen na een bezoek aan een jeugdkamp. In de hoop die zaak alsnog op te kunnen lossen zet het Openbaar Ministerie een heel zwaar middel in. Een DNA-verwantschapsonderzoek. De politie in Heerlen is een groot onderzoek begonnen... naar de dood van een jongen van 11 jaar uit het Limburgse plaatsje Heibloem. Er komt een groot DNA-onderzoek in de moordzaak Nikki Verstappen. Het Openbaar Ministerie laat DNA-onderzoek uitvoeren onder ruim 100 mannen. Het Openbaar Ministerie heeft de resten laten opgraven van een man... die mogelijk betrokken is bij de dood van Nikki Verstappen. DNA-onderzoek naar de dood van de Limburgse jongen Nikki Verstappen... heeft niets opgeleverd. Ruim 21.000 mannen uit Limburg worden de komende maanden opgeroepen door de politie om hun DNA af te staan. Het is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden. Als iemand familie is van de man wiens DNA-sporen zijn gevonden... bij het lichaam van Nikje Verstappen, kan dat leiden naar de dader. Het grootscheepse DNA-verwantschapsonderzoek is onze allerlaatste strohalm. Ik wil dan ook heel graag, ook namens mijn ouders... iedereen die een oproep gekregen heeft met klem te verzoeken. Doe alsjeblieft allemaal mee. Ja, het is dus pas de derde keer dat een DNA-verwantschapsonderzoek wordt gehouden in Nederland. In de moordzaken rond Marianne Vaatstra is dat gebeurd. En ook bij Milika van Doorn, redelijk recent nog. En dat leverde in beide gevallen ook een verdachte op. Bij mij in de studio is aangeschoven Lex Meulenbroek. Hij is onderzoeker van het NFI. Lex, welkom. Ja, dank Alweer twintig jaar geleden deze zaak. Wat is u daarvan bijgebleven? Nou ja, dit is natuurlijk een van die zaken die we allemaal kennen. En ook bij het NNV is deze zaak natuurlijk eigenlijk al twintig jaar in beeld. En we zijn natuurlijk al die twintig jaar niet elke dag mee bezig geweest. Maar hij staat bij ons nog steeds op de plank als een van de belangrijke zaken die we heel graag opgelost zien. Ja, want wat was er zo speciaal aan deze zaak? Want er helaas uh, gebeuren misdrijven vaker. Nou ja, het is natuurlijk een, een, een bizar verhaal van een jong jongetje wat... Uh, in één keer verdwijnt en na veertig uur wordt gevonden. Het speelt zich af op een zomerkamp. Dat maakt het natuurlijk allemaal extra triest. Uh, en een moeizaam onderzoek. Hè. Uh, we hebben uiteindelijk DNA-sporen kunnen vinden... maar helaas nog niet kunnen koppelen aan een, aan een persoon. En dat is wat we nu heel graag willen gaan doen. Ja, die uh, DNA-sporen waren gevonden op zijn pyjama-broek. Ja, op zijn Ajax-broek. En uh, daar zijn sporen gevonden. En ja, die zijn nog steeds van een onbekende man... En eh, ondanks dat we dat in de databank hebben vergeleken... en ook via internationaal eh, vergelijkingen... heeft dat niet geleid tot een, een persoon. En dit is eigenlijk het allerlaatste middel wat we in kunnen zetten... om erachter te komen wie is deze onbekende man. Hoe weet u zo zeker dat het een man is? Nou, dat kun je aan het DNA zien. We maken van het DNA wat we van het spoor af hebben gehaald een profiel. En dat profiel is een soort cijfercode... Eh, en dat zegt daarnaast, naast die cijfercode... ook het geslacht van degene van wie dat spoor is. En, en is het dan nog meer, wat, wat u weet op grond van dat kleine beetje DNA? Nee, we weten dus die cijfercode, die is dus heel uniek. Uh, en we weten dat het een man is. En die cijfercode, die kunnen we natuurlijk heel goed vergelijken. Dat hebben we natuurlijk gedaan in de databank. Dat hebben we internationaal weggezet. Maar ja, dat leverde geen match op. Vandaar dat we nu een beroep doen op al die mensen... om mee te werken en hun DNA af te staan... Om in een eenmalige vergelijking te kijken van... Hey, zit er iemand tussen die eenzelfde cijfercode heeft... en daarmee dus mogelijk familie kan zijn van degene van het spoor. Ja, we hoorden net in het NOS-journaal dat de animo nu groot is. Want het is, um, het is wel verdacht als je niet opkomt draven dan, hè? Als je zo'n oproep op hebt gekregen. Ja, verdacht. Kijk, het is vrijwillige basis. En het hele onderzoek is opgericht en dat wordt ook met nadruk benadrukt... want we moeten met z'n allen zorgen ons best doen om te kijken van wie is nou die onbekende man. En daar hebben we natuurlijk in dit geval heel veel mensen voor nodig... om erachter te komen. Maar je bent absoluut niet verdacht als je meedoet. Je bent geen verdachte. En je staat je natuurlijk vrij om, om niet mee te doen. Uiteraard hopen we natuurlijk dat iedereen wel meedoet. Maar ik denk dat het ook goed is om even na te denken... ga ik eraan meedoen? Want in principe kan je natuurlijk iemand in beeld brengen... die een familielid van jou is... Ja, maar dat zou een hele goede reden juist kunnen zijn... als je, als je al denkt van nou, het zou best eens mijn, uh, mijn neef kunnen zijn. Maar je achterneef, heeft dat... Uh, ja, je kan ik... dus, het kan dus zijn dat je iemand die matcht met dat mannelijke DNA van het spoor... Uh, uh, uiteindelijk een, een verre, verre achterneef is... van degene die dat spoor heeft achtergelaten. Dus het is helemaal niet gezegd dat je ook die persoon ook echt daadwerkelijk kent. Het kan heel ver in de stamboom zitten. Maar hoe ver kan je familielid zijn voordat je toch iets ziet aan je DNA? Nou ja, we kijken in die mannelijke lijn en dat kunnen we dus heel ver terugkijken. En door die stambomen te bouwen kunnen we zien van... hé, we hebben nu iemand die matcht en op die manier... en als dus meer mensen gaan matchen binnen die familielijn... dan kunnen we uiteindelijk een soort puzzel maken... waardoor we uit kunnen komen bij degene voor wie dat spoor is... In die vorige uh, moordzaken waarbij inderdaad een uh, verdachte is uh, getraceerd... Was het, was het wel zo dat degene uh, in enig geval gewoon ertussen zat... dus die, ja. nou, die was erbij, dan ben je erbij, hè? Dat ja. is, is dat 100% zeker, dat als jij de dader bent... en je doet nu mee, dat je dan ook gepakt wordt? Ja, als degene die dat spoor heeft achtergelaten... ook daadwerkelijk meedoet zelf... dan zien wij, ook na aanvullend onderzoek, dat hij het is. Dus als de, degene van het spoor zelf meedoet... Nou, dan wordt hij eruit gehaald. Ja, ik, het lijkt een rare vraag... maar dat je altijd maar een heel klein deeltje DNA hebt. Nou ja, we kijken dus eerst aan het mannelijk DNA. Als dat dus matcht, dan zeggen we... hé, hey, deze persoon is familie van degene van het spoor. Mm -hmm. uh, dan gaan we vervolgens verder onderzoek doen. En op die manier kunnen we kijken... Van, nou, is het, en hoe zit die familierelatie? En we kijken dan uh, in eerste instantie alleen naar het mannelijk DNA. Het i-chromosomale DNA, zoals dat heet. En daarnaast kijken we ook naar... Het, DNA-profiel van het totale DNA. Nou, al die informatie bij elkaar geeft ons de informatie om, te, om aan te geven welke familierelatie er is, of hoe ver die achterneef zit, of als die meedoet, ja, dat het ermee is. Ja, zoals Hoelang? bij Marianne Faza ja, het toen, geval was. Uh, toen was dat wel zo. In het geval van Milika van Doorn was de dader er niet bij, maar dat was juist zo verdacht dat hij uh, zich niet had gemeld. Ja, uh, dat waren. Er zijn daar 133 mensen voor uitgenodigd. Uh, twee weigerden, deden niet mee. Nou, nogmaals, dat, dat is je recht. Maar omdat een familielid meedeed van degene die uiteindelijk... daadwerkelijk uh, matcht met een spoor, uh, werd hij toch gevonden. Stel, er zijn nu weer een aantal mannen die niet meedoen. Zou u er voorstander van zijn om die dan juist ook nog te traceren? Nou ja, je moet eerst gewoon kijken uh, naar alle mensen die meedoen. En dat zijn er naar verwachting heel veel. Bij Miranda Faatza deden er meer dan 95 procent mee... Bij Milica van Doorn, 131 van 133. En als nu heel veel mensen meedoen... Dan, uh, dan is waarschijnlijk de informatie voldoende... om te kijken waar deze persoon zich bevindt in die stambomen. Het wordt wel heel hard werken. Hoe lang gaan jullie erover doen om al die resultaten door te pluizen? Nou, Er is uitgegaan uh, van een half jaar tot een jaar. En daarbij zijn we natuurlijk afhankelijk van... Ja, hoe snel gaan we een match vinden. Bij Marjane Vaatsa was dat vrij snel al. Dus konden we het sneller doen dan verwacht. En we gaan nu uit van een half jaar tot een jaar. En nogmaals, ja, in het mooie geval kunnen we al na een aantal maanden wat melden. Dat zou mooi zijn. Nou loopt Nederland voorop hè, als het gaat om DNA-onderzoek. Is daar een verklaring voor? Ja, wij lopen voorop. We zijn eigenlijk een van de landen die als eerste DNA-onderzoek deed in misdaadonderzoek. De Engelse, het was eigenlijk een soort Engelse vinding. Eind jaren tachtig. Wij zijn als Nederland vrij snel uh, daarmee begonnen, aangesloten. En wij zijn eigenlijk nog steeds, liggen we voorop in de internationale... Uh, in een internationale de forensische wereld wat betreft DNA-onderzoek. En dat heeft te maken met uh, uh, veel universiteiten waar we mee samenwerken, veel goede internationale samenwerkingen. En omdat wij binnen het NFI heel veel expertise en ervaring hebben. Ja. Waarom dan is het nog maar de derde keer dat dit gebeurt? Nou, dat heeft alles te maken natuurlijk met, uh, met, met wetgeving. Het mag pas sinds 2012. En dit is een dermate groot, en zwaar middel dat dat uh, sporadisch ingezet wordt. Dat beslist het Openbaar Ministerie samen met de politie uh, of een zaak uh, hier zich voor leent. Dus het is echt een ultiem middel om, om te doen. Dat doe je niet zomaar in elke zaak. Bent u de voorstander van dat eigenlijk iedereen bij, bij de geboorte uh, zijn DNA moet afstaan? Nou ja, dat is ook iets wat je als samenleving moet beslissen. Uh, we hebben nu maar daad... ik vraag het u van het NFI? Het NRV neemt daar geen standpunt in, omdat Waarom wij. mag ik niet? Want jullie zien hoe belangrijk het is. Nou ja, eh, nogmaals: je, kan daar, eh, je moet daar op verschillende manieren naar kijken. Eh, tuurlijk, als iedereen in de databank zit, dan zullen er sommige zaken eerder opgelost zijn. Maar aan de andere kant is ook het geval dat natuurlijk heel veel mensen in beeld kunnen komen bij elk, eh, elk onderzoek. Als op elk spoor een naam geplakt wordt moet er altijd uitgezocht worden van ja, wat is de relatie tot het delict. Dus er zitten voordelen aan, maar er zitten ook, ook aandachtspunten aan. En daar moet je eh, met elkaar goed over nadenken. Is het in theorie mogelijk dat er een DNA-match is... maar dat diegene niets heeft gedaan? Ja, dat, dat kan altijd. Een DNA-match is een belangrijk vaak start van een onderzoek. Maar daarnaast moet u blijken van... ja. Uh, was dat spoor ook echt een spoor wat er bij delict hoort? Wat was, uh, is de verklaring van de verdachte die in beeld komt? Dus DNA is een belangrijk middel, maar het is wel een, een onderdeel van het geheel. We gaan het uh, zien en we hopen dat er een, een oplossing komt. Dank Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut. Graag gedaan. WNL-verslaggever Linda Geerdink, die staat vandaag... Op het ijs, ja, dat willen we allemaal. Het is nog geen natuurijs, maar het is wel de schaatsbaan waar geoefend wordt. Ik hoop ook door mensen die denken, nou, wie weet aan het eind van de week... Gerrit was heel voorzichtig, moet ik zeggen hoor. Gerrit Himstra, heel voorzichtig. Hoe is het daar, Linda? Ja, ik hoorde het, maar geet dat hij voorzichtig was. Maar de schaatskoorts is hier behoorlijk losgebarsten. Het wordt steeds drukker, heb ik hier om me heen gehoord. Mensen die hopen natuurlijk wel op dat natuurijs, maar dit is natuurlijk ook heerlijk, hè, Madelon over. Jij bent aan het trainen. Ja, precies. Het natuureis is veel leuker natuurlijk dan op een baan. Lekker met z'n allen. Lekker in de open lucht. Lekker wedstrijdjes tegen elkaar. Ja, daar kijken we wel naar uit natuurlijk. Ja, jij je traint hier iedere zaterdag. Dus sta ik hier tegenover de nieuwe Esme Visser? Iedereen Wust. Ja, tuurlijk. <laughs> even kijken hoe alles gaat lopen. Maar uh, het is altijd leuk om wedstrijden te, te winnen en mee te doen. En dat moet allemaal nog komen en dat gaat allemaal vanzelf. Maar ja, daar gaan we, ik ben ik zelf wel steeds meer uh, mee bezig, natuurlijk. Ja, hoe mooi is dat nou, dat gaat? Ja, ik vind het echt fantastisch. Als je ermee opgroeit, dan uh, is het hartstikke leuk. En dan geniet je ervan. Elke keer als je weer op het ijs staat, dan denk je: oh, wat een lekker weer. Wat leuk. Wat is de baan goed? En dan kan je er weer even tegen. Gaan. En hoe bereid je dan voor op dat natuurijs? Nou, het is gewoon, als je op het nieuws hoort van het gaat vriezen, dan uh, denk je al van, oh, nou, hopelijk gaat het nou eindelijk ook even het ijs ijsen, op, uh, of op overal wordt het hard. Dus ja, daar uh, kijk ik wel naar uit. En je, je bereid je er niet echt op voor, maar je denkt wel van, oh, dat zal leuk wezen. Ja, we staan nu natuurlijk op een kunstijsbaan. Eh, wat is nou het verschil hè, met dat natuureis? Ja, het geeft even een beter gevoel. Het is gewoon leuk. Het is toch wel bijzonder. Het is fijn als je op, op, gewoon buiten bent op het natuurijs. Is het toch net wat anders dan op een kunstbaan. Maar ik zou zeggen, ga nog even lekker trainen. Hans Riege die staat naast mij. Ja. Die is schaatsdocent hier van de Alkmaarse IJsclub. Ja, Koen Verweij is hier begonnen. Dat klopt, ja. Koen is uh, nog steeds lid van de ASC, van de Alkmaarse IJsclub. Dus ja, we waren ontzettend blij natuurlijk vanmiddag met een... Uh... Een mooie medaille die het kon halen bij de Massestad. Ja, heb je er nou ook talentjes tussen zit Hans? Ja, zeker. Er zitten hele goede talenten tussen. En, uh, zowel bij de jeugd als uh, dat wij op een gegeven moment met wat ouderen... de Neo senioren de C-selectie, allemaal van de lange baan. Ik zit dan zelf bij toerschaatsen. Maar er zit zeker talent bij de Club. Ze ja, worden natuurlijk allemaal aangestoken, ook door die Olympische schaatskoers, de medailles die we allemaal binnenhalen. Als dan mensen zitten te kijken die denken: wauw, dit wil ik ook later, wat voor tips heb je dan voor ze? Nou ja, uh, ik zou zeggen, ga op les, schrijf je in... Bij, uh, of bij een, uh, de collega's of bij de Alkmaatse IJsclub... en kom lekker met ons schaatsen. En uh, misschien treffen we tot we volgende week... wel uh, lekker op natuurreis kunnen. Het zijn natuurlijk ontzettend goed. En uh, het zou alleen maar ontzettend goed zijn voor de schaatsport... om die boost te geven dat we op natuurreis kunnen gaan rijden. En dat is voor iedereen natuurlijk een ontzettend leuke ervaring. Want wat is er nou Hollandse als schaatsen... met Koek en op de sloot? en lekkernijen met elkaar. Ja, dat is prachtig inderdaad. Snap je nou ook als er mensen zijn die daar totaal niks van begrijpen? Ik kan dat niet begrijpen. Ik, uh, ik zeg altijd, je moet uh, goed kunnen zwemmen... maar je moet ook goed kunnen schaten. En dat is dan wel echt op zijn Nederlands. Je bent ook met de schaatsen aangeboren? Ja, duidelijk, ja. Ik heb het nog geleerd op hele kleine, dat noemden ze vroeger muisjes. Hele kleine blokschaatsjes. En uh, op mijn dertiende kreeg ik stale noorden van mijn ouders. En uh, die heb ik nog steeds liggen. Want dat is een stukje nostalgie. Ja, Je rijdt natuurlijk nu op het mooiste materiaal allemaal. Dus ja, dat is on onwijs leuk allemaal. Nou, je hebt het materiaal ook aan. Ik zou zeggen, laten we nog even een lekker stukje gaan uh, schaatsen. Gaan we zeker doen. Dankjewel en tot later. WNL-verslaggever Linda Geerdink. Per jaar verlaten 25.000 leerlingen voortijdig hun school. 16 van deze zogeheten drop-outs krijgen in het televisieprogramma Dream School... dat vanaf maandag weer wordt uitgezonden, een tweede kans. Drie weken lang worden ze onder andere onder leiding van ex-kickboxer Lucia Rijken gestimuleerd om toch echt het rechte pad te kiezen. En Lucia Rijker hangt aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een tweede seizoen Dream School. En het verbaast me helemaal niet dat ze jou daar weer voor vroegen. Had je er meteen zin in? Nee. Nee. Nee, absoluut niet. Ik keek er ontzettend tegenop. Ik heb ook even moeten nadenken van... Goh, kan ik het nog een keer, kunnen we het nog een keer zo mooi neerzetten? Want het was natuurlijk uh, de eerste keer is altijd... Uh, en, uh, hoe noem je dat nou? Ignorance is bliss. Dus je weet niet zo goed waar je in springt. En uh, ja, wat, wat mij eigenlijk over de streep getrokken heeft... is eigenlijk waar de mensen vorige keer zo geraakt heeft... Uh, en, en dat het toch belangrijk is, dat, uh, ook al is het maar 60% van de jongeren... die daar echt uh, praktisch iets mee doen, dat is belangrijk. Maar ook die duizenden mensen die gekeken hebben en die het geraakt heeft... en echt op alle lagen van, uh, van de bevolking. En toen dacht ik, ja, dan gaat het eigenlijk niet om... Uh, of ik het leuk vind of niet leuk vind. Het gaat erom dat ik dit moet doen. Dit is iets hè, wat Erik en ik op ons hart uh, geschreven staat... En, uh, het gaat, uh, hè, zoals je net hoort, het is ook niet altijd fijn. Het is ook afzien. Nou, dat is Dream School ook voor ons. Ja, dus je voelde je, zeg maar, geroepen. Laten we nog even luisteren naar een fragment uit de eerste aflevering. Dream School is alle lessen meedoen. Jullie zijn Dream School. Ja, sorry hoor. Je kan lachen hoor, maar je bent hier niet voor mij. Ja, als je aan negativiteit gaat lopen spelen, ja, ik denk niet dat je de meerderheid heel positief te beter van. Maakt. Ja, maar we moeten toch ook aangesproken worden op de dingen die we ja, niet dat ook goed Ik wat heb doe wel beter gedaan. Behalve roddelen en mensen meetrekken. Kijk, Met zie je, nu ga je weer power. negatief doen. Want volgens mij weet je niks van mijn fucking kunstprek wat op doet. Je kan niet dat. Je kan toch normaal zijn. Ik lopen ook. Krok de bek? Ja, helemaal je mond. Ja, zo klonk dat in de eerste aflevering van uh, Dream School. Je houdt ze een spiegel voor. Wat raakte de mensen zo? Die reageerden. Ja, het is natuurlijk, ik confronteer ik, ik confronteren de hele tijd. En uh, dat is natuurlijk vervelend. Nou, maar of dat juist is wel niet? Een, nou, op lange termijn niet. Ik, het is natuurlijk wel uh, belangrijk dat je... Die spiegel die zometeen ook komt als zij zichzelf op tv zien... die probeer ik alvast te zetten. En uh, ja, wat is negativiteit? Je zult het zien. Ze <lacht> zullen het zelf ook zien. Herkende jij jezelf in sommige jongeren... Ja, bepaald gedrag. Ik bedoel, iedereen ontkent wel de realiteit en uh, iedereen is wel eens lui en iedereen wil wel eens niet uh, eerlijk naar zichzelf kijken. Dus uh, ik denk dat iedereen die kijkt, in, inclusief mijzelf, uh, zichzelf herkent. En het gaat niet om zozeer of ik mezelf in die jongeren herken. Zij spiegelen mij ook terug. Als ik niet eerlijk naar mezelf ben, als ik niet wil kijken... Dus dat gebeurt tijdens het programma. En zometeen ook weer als ik naar het programma kijk. Want een derde van het programma heb ik niet meegekregen. Want dat gebeurde achter de schermen. Dat gebeurde thuis. Dat gebeurde onderweg. Dus het is ook voor jou heel leerzaam. Zo. <laughs> Kun je iets iedereen. vertellen? Iedereen. over, over voor iedereen. De... Voor mij, voor de regisseur, voor de crew. Uh, en uh, ook no, voor de kijker iedereen, dus. Iedereen, dat hoop ik wel. Als, uh, het ligt eraan... Of je kijkt met een oordeel. Of dat je kijkt van, goh, waar doe ik dit ook? Ja. He, waar kun je je identificeren? Want iedereen doet wel eens wat die jongeren doen. Het ontkennen, het verdoven met uh, social media. Dus niet uh, willen voelen. Alleen doen wij het op een andere manier. Dus het is heel mooi als je kunt kijken van, goh, waar doe ik dat ook? Of waar heb ik dat gedaan? Je, je vertelt dat je toch even hebt getwijfeld... toen je weer het verzoek kreeg om mee te doen. Maar dat je je verantwoordelijkheid hebt uh, genomen. Waar had je moeite mee dit seizoen? Maar het, het moet je maar dat het eigenlijk tekort is. Dat, uh, dat we hele lange dagen maken, non-stop in de weer zijn. Um, dat de groep groot is. Hè. Het waren vijftien jongeren, we hadden één minder als vorig jaar. Vorig jaar hadden we zestien. Dat, dat je handen en uh, hersenen tekort komt... op het moment van uh, filmen eigenlijk. Dat is elke keer weer. En ja, je wil zo'n... Uh, impact hebben. En dat gaat gewoon niet. Uh, je moet roeien met de riemen die we, die we hebben. Erik en ik, met z'n tweeën, hebben echt alles gegeven. En dan is 15 best een groot aantal. Heb je eigenlijk nog contact met de jongeren van de eerste aflevering? Ja, ik heb nog even contact over Facebook... met de jongeren van de eerste aflevering. En uh, het is ook fijn om te horen dat uh, na de uitzending... eigenlijk toen ze zichzelf terug... Zagen dat ze daar eigenlijk ook heel veel van geleerd hebben. En ook om te weten hoe het nu met ze gaat. En dat het natuurlijk. Ja, dat ze nog steeds teruggrijpen. Sommigen, hè, niet allemaal. Je kunt natuurlijk niet iedereen transformeren. En op, op een gegeven moment valt het kwartje bij iedereen. Dat is afhankelijk van wanneer. Dat kan over een aantal maanden nog. Dat kan ook zijn als ze drie op school twee kijken. Ja, dat is waar. Um. Het, het, nou... Het L-effect uh, is uh, niet uh, stand te te meten Ik wil je hartelijk danken voor dit moment, Lucia Rijker. Morgenavond ben je te gast in WNL op zondag met uh, Rick Nieman om 11 uur in de avond. Dank voor nu, maar we zien je dus morgenavond op NPO 1 bij WNL op zondag, de late-night editie. Andere gasten zijn dan de minister van Defensie, Ank Bijleveld... en ook de Russische topdanseres, jurylid Evgenia Paragina is van de partij, en opiniemaker uh, Wiert Duk. Uh, straks uh, nog een uur WNL op zaterdag. En dan gaan we uitgebreid stilstaan bij onze slaapindustrie. Slecht slapen, dat kost echt heel veel geld. De waarde van onze nachtrust onder andere. Dus uh, blijf luisteren. Heel graag tot zo.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 Als je maar weet, wil je kijken. Vroege Vogels, op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op... vierwinkel.nl. Morgen, live op Fox Sports Eredivisie. De topper Noord, psv Laat Feyenoord de Kuip weer schudden... Ha! Of zet PSV een reuzenstap richting de titel. Hij doet het! Abonneer je nu en kijk morgen live naar Feyenoord PSV. Oh! Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vliegwinkel.nl Uw woz waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl